Democraten hebben nog wel de meerderheid in de Senaat. Waarnemers verwachten een periode van verre politieke strijd vanwege de totaal verschillende standpunten van beide partijen. Dan het weer, bewolkt en van tijd tot tijd regen. Alleen in het noorden wordt het in de loop van de ochtend wat droger. Middagtemperatuur tussen 3 graden in Groningen en 6 in Zeeland. Dit was het.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 Don't think about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 verdwijnen met de tijd dat wat overblijft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 Do From the first kiss, had your eyes wide open? Why were they open? Ooh. Gave you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 Zal er nog uren moeten worden nageblust? Omwonenden moesten urenlang hun ramen en deuren gesloten houden. Ook lag al het wegtrein- en scheepvaartverkeer in de omgeving lange tijd stil. Na twee uur vannacht kwam dat weer op gang. De onderzoeksraad voor veiligheid van Pieter van Vollenhoven zal de oorzaak en de manier waarop de crisis is bestreden onderzoeken. Uit metingen is vooralsnog niet gebleken dat er een te hoge concentratie giftige stof in de rook zat.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 De olieramp in de Golf van Mexico is grotendeels veroorzaakt door bezuinigingen bij de bouw van de boorput. Dat is oliemaatschappij BP en twee partnerbedrijven te verwijten. Dat concludeert de onderzoekscommissie van het Witte Huis. Zo was bij de afdichting van de put gebruik gemaakt van een soort cement dat te zwak was om de explosie tegen te houden. Daardoor kon een van de grootste milieurampen in de geschiedenis ontstaan. In Amerika hebben de republikeinen de leiding in het Huis van Afgevaardigden overgenomen van de democraten...